dat de beoogde coalitie niet in het belang is van Nederland. Samenwerking met de PVV zal leiden tot een scheiding der geesten in de samenleving... en tot verdeeldheid binnen het CDA. De brief is verder ondertekend door onder andere oud-CDA-voorzitter Tineke Lodders... oud-ser-voorzitter Wijfels, oud-minister Mai Wegge, oud-fractievoorzitter en minister Andriessen en oud-minister Bert de Vries.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 In de sportwereld is geschokt gereageerd op de dood van Judo-legende en sportbestuurder Anton Geesink, die gisteren op 76-jarige leeftijd overleed in Utrecht. Oud-IOC-lid Prins willem Alexander noemt hem een onvergetelijk groot sportman. NOC-NSF-voorzitter Bolhuis vindt de dood van Geesink een groot verlies voor de sport. Geesink was de eerste Niet-Japanner die wereldkampioen Judo werd. Verder won hij 21 Europese titels en werd hij Europees kampioen. Het weer landt inwaarts. Wat la langs de kust en later in het hele land buien met kans op onweer, tot de graad of 17. Morgen en maandag blijft het buiig en fris. Dit was het NOS Journaal.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 Zandvoort heeft het, en jij beleeft het. Zon, zee, zon, zee, Zandvoort, een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM, met nu Goedemorgen Zandvoort. Dit is Goedemorgen Zandvoort op ZFM. Goedemorgen Zandvoort. Nou, de DTM van vorige week krijgt weer navolging. We zitten weer met z'n tweeën, top. Oh ja, jij komt er wel lopen, ja. Ja. Goed, uh, wat gaan we doen, Tom? Uh, nou, in welk programma zitten wij? Hè? We zitten in Goedemorgen Zandvoort. Oh, en... in Hotel Hoogland. In Hoogland, ja. Met gastvrouw Yvonne Roosendaal. Ja. Die ook nog de redactie heeft gedaan. Techniek Pascal van der Beek. Jaap Koper. En Tom Hendricks natuurlijk. Juist, hè he. Daar zijn we weer. Goedemorgen Jaap. Goedemorgen, ja. Ja, wat ik moest me verstaanbaar maken ten opzichte van het achtergrond muziekje. Dat was je nooit moeite. Nee, maar goed. Maar ik hoorde jou amper, dus vandaar. Dus... Dus dan, dan, dan moet je dat even op een bepaalde manier even oplossen. De mensen die proberen ons te bereiken in de studio hebben voorlopig nog even pech. De KPN wil nog steeds niet de telefoon repareren. Nee. Dat weet dan maar bij deze. Ja, en als je het ministerie van Justitie hebt en je hebt dan telefoonstoring. Dan uh, kom je wel als organisatie snel uh, in actie. Maar goed, dat gaan we dus niet uh, behandelen. Uh, we gaan uh, het volgende doen, Tom, in dit uh, kamer. Ja, uh, ondanks het onstuimige weer buiten gaan we toch het water opzoeken. Oh ja. En wel volgende week maandag, uh, dan begint de zwemmen van Vierdaagse en Ankie Miesenbeek, die is hier aankomen zwemmen, en nou, fietsen geloof ik. Hè? Ja. Nee, gelukkig fietsen, was het een paar uur eerder geweest was het zwemmen geweest <laughs> inderdaad. De paard, fietsen of niet? <laughs> en die komt even van alles vertellen wat er weer uh, uh, te gebeuren staat. Dan om vijf voor half elf. Gaan we gaan praten met Arlon Berg. Motorgeronken. Uh, ja, Solex race Weer geluidsoverlast <laughs> voor een hoop mensen. Maar goed, ik vraag ja, me af wat er nou meer geluid maakt. Solex, of een pruttelende uh, of, uh, Solex of een geluid van een uh, brullende DTM. Uh, maar goed, uh, dat is om vijf over half elf. Ja, om tien over half elf dan, uh, gaan we proberen om geest en uh, lichaam weer een beetje bij elkaar te brengen. Uh, want dan komt uh, Bianca Zijdeveld langs. Om te vertellen over de open dag die zij gaat uh, houden omtrent yoga in Zandvoort. Ja, tweede uur gaan we weer het water opzoeken. Maar dan uh, heeft het te maken met alles over de veiligheid van strand en zee. KNRM en Zandvoortse Reddingsbrigade komen langs. In de vorm van Jan-Willem van der Bout van de KNRM. En Ernst Brokmeijer. ja, hoe kan het ook anders, van de Zandvoortse Reddingsbrigade. Uh, om vijf en half twaalf gaan we het even hebben over het kraken van panden. Uh, er is een tijd lang uh, een illegale bewoning geweest van het waterhuisje in de Amsterdamse waterleiding Duinen. Door uh, twee uh, studenten. Eén is inmiddels afgestudeerd. Uh, per 1 oktober wordt de Anti-Kraakwet van kracht. En dan kan je zomaar een jaar gevangenisstraf oplopen als je een pand kraakt. Ja. Zover hebben zij het niet laten komen. Maar ze komen wel hun verhaal vertellen. Ja, uh, volgens mij zal dat we het. Hebben, we hadden ook de uh, verantwoordelijk wethouder uitgenodigd. Maar die is helaas niet uh, aanwezig. Niet, nee. niet. niet om commentaar te leveren, in ieder geval. Nee. Uh, over, uh, volgens mij, dat pand van Gijs Paradijs. Maar dat kan ik me vergissen. Dan hebben we Dick Duivers van de, de Agatha Kerk over de open dag van 4 september aanstaande. Dat is dan volgende week. Ja, en er staat een programmapunt op waarvan ik me afvraag of Bisschop Punt dat wel goed vindt. Wordt er in uh, oranje kleuren weer gepreden Nee, maar, Nee, maar er wordt een hulde betoond aan, uh, aan uh, Huub Oosterhuis. En zijn gezangen uh, liggen niet helemaal goed. Binnen de Rooms-katholieke kerk? Ja. Mm. Yeah. Nou, dat, zou... dat is heel gevaarlijk. Huub Oosterhuis, de vader van Treintje. Maar goed, we gaan eerst de uh, muziek draaien. Misschien toevallig iets van Treintje bij je, uh, Pascal, of niet? Jammer. Had zomaar gekund. Maar goed, we gaan uh, beginnen met een stuk uh, muziek. Als dat uh, tenminste uit uh, die toverdozen uh, wil gaan komen. <laughs> ja, dat is het. Listen as your day unfolds. Challenge what the future holds. Try and keep your head up to the sky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 Your mother said... Deswee was dat overigens. Dankjewel ja. Jan. Ja, ik denk ik ze zal het zeggen, maar ik zat weer te worstelen met een, uh, een oordopje. Dus. We, we, we gaan zwemmen. We gaan zwemmen. Met, uh, met Ankie. Uh, sorry, oh, ze dus komt Middellijk. ook. Gezellig. Uh, Ankie, dat hebben we niet gezegd. Ankie, nee. ben jij, ben jij bijgelovig? Nou, soms. Ja, <laughs> dat is wel de dertiende... Uitvoering van de Dat is zo, middags. maar dat maakt niet uit. Maakt dat niet uit? Nee, ik ben tenslotte ja. ook op de dertiende getrouwd. En uh, nou ja, we ja, zijn er nog steeds. Maar, <laughs> maar ik kan hem ook zeggen. uitdaging. Nummer dertien vorige week in een Formule 3 race won de wedstrijd. Dus nee, het kan dus gewoon. Dertien heeft wel iets hoor. 13 Dertien heeft wel iets, ja. Hm. ja. Um, het ja is, jij, is, jij hebt, ja. In, uh, ik dacht in 1997, uh, eigenlijk het initiatief genomen voor uh, deze zwemvierdaagse. Ja, dat klopt. En toen ben je uitstekend geholpen, heb ik gelezen, door de zwemvereniging De Zeeschuimers. Klopt inderdaad. Is die hulp er nog steeds? Nou, de Zeeschuimers uh, die doet wel uh, aan sponsoring uh, mee, maar de hulp niet meer. Omdat ze toch wat kleiner geworden zijn en een eigen afdeling hebben en daar uh, hebben we begrip voor. Maar wij zijn heel blij met de reddingsbrigade en het duikteam in antwoord, Want die uh, helpen voor ons voor de veiligheid. Maar waarom heb je in de tijd gekozen voor zwemmen? Waarom niet voor wandelen? Toen Doe je toch ook? Toen al. Nee, dat kwam eigenlijk uh, door mijn oudste zoon. Nu 23 jaar en toen een jaar of uh, 19. En die wou graag de zwemvuurdaagse doen. Omdat zijn nichtje het in Amsterdam deed. Dus wat deed ik? Oké, okay, dan gaan wij naar Amsterdam. De eerste avond alleen met Kevin... Nou, die vertelde dat heel uitgebreid op school. Dus de tweede avond had ik nog drie vriendjes mee. Dus we gingen met z'n vijf naar Amsterdam. Dus dat zei ik even? Mam, jij organiseert toch ook projecten in Amsterdam met je werk. Tussen burgerij en ambtenarij. Dus dat kan jij in Zandvoort ook. Zo is het gekomen. Maar wat voor projecten deed je dan in Amsterdam? Nou, ik heb uh, eigenlijk twintig jaar bij de gemeente Amsterdam gewerkt. En als bijvoorbeeld een groep, uh, ja, die bouwden eigenlijk een kleine... Uh, ja, een klein soort workshop uh, opzetten. En toen, dat bereidde zich eigenlijk meer uit van uh, ja, om toch andere groepen te helpen aan mensen. Dus die hadden toch ook geld nodig. Subsidie, daar begon het mee. De subsidies die vertrekte ik niet. Ik zat wel op die afdeling bij bestuurscontacten. Dat is eigenlijk, uh, ja, het woord zegt het al, hè? Het contacten, Bestuurscontact. bestuurscontacten. En ik deed daar eerst als secretaresse. ...en uh, de pc's... ...en een gegeven moment rolde ik daar ook in... ...van... ja bent altijd een beetje uh, al op de afdeling aan het regelen. En ja... Gebekt. Goed ja. Dus uh, ja, van het een kwam het andere. En als uh, mensen... ...toch ideeën hadden om iets op te zetten... ...dan uh, gingen wij het project begeleiden. Mm -hmm. Tot het project er eigenlijk... Uh, dagen genoeg eigenlijk... ...uitgewerkt was. konden ze komen... Dat gingen wij een beetje bekijken of het uh, ja, toch wel paste. Of er een locatie voor was. En daarmee heb ik uh, ja, verschillende mensen geholpen om dat op te zetten. En dan verder is konden we het verder eens uitwerken. En ook inderdaad subsidie geregeld. Dus ja, dat was voor mij een heel groot voordeel dat ik in Zandvoort kan wonen. Toen ik bij de gemeente Zandvoort... ja of je nou in Zandvoort uh, uh, eigenlijk dingen gaat aanvragen of in Amsterdam. Er komt eigenlijk grote lijnen precies hetzelfde neer. Alleen de kleinschalige. Het dus... tempo, is dat ook anders? Of... Uh... Ja, dat ligt er eigenlijk aan. Soms gaat het bij de ene uh, wethouder gaat het wat sneller als bij de andere. Maar ja, het is de hele gemeenteapparaat. Dus het is niet alleen bij de wethouder, het is ook bij de ambtenaren. Maar goed, het is, heeft ook zich tijd gewoon nodig. Je kan niet altijd zeggen van jeetje, jeetje, het ligt aan de ambtenaren. Ik ben het zelf geweest en ik weet gewoon dat er ook sommige dingen echt tijd kost. Nou organiseer je dus inmiddels ook de wandelvierdaagse en de fietsvierdaagse? Ja. Er liggen natuurlijk allemaal draaiboeken van klaar. Dus volgens mij is het gewoon nu achterover zitten en uh, zo'n draaiboek uit de kast trekken. Nou, dat is niet helemaal waar. De grote lijn is het natuurlijk wel van uh, ja, we kunnen het eigenlijk dromen onder andere. We zijn ook een hartstikke goed team, Martine, jouw staan ik. En niet te vergeten, al onze vrijwilligers. Hè, want zonder hun kunnen we het echt niet hoor. Want ook, uh, we zijn echt gewoon het totale plaatje. Ja, maar goed. Maar jullie trekken wel uh, die vrijwilligers. Uh, uh, ja, uh, Jullie zetten die vrijwilligers natuurlijk ook in beweging. Jullie zijn, nemen het voortouw, maar die vrijwilligers die moeten wel volgen. Want anders. Ja, dan nee, heb het je door. het ook niet. Nee, je hebt elkaar nodig. Je hebt elkaar en nodig, en ja. 1 en 1 is 2. Dus ja. dat is het complete plaatje. Zo van, wij zetten de lijn uit en jullie gaan het doen. Nee, we doen het gezamenlijk. Zo werkt het ook niet helemaal, Jaap. Ja, want je komt ze toch helemaal samen. Want als je toch iets voor elkaar wil krijgen, moet je er gewoon iets voor doen. Ja, ja. Um, nou, als het dan toch over die vrijwilligers hebben. Geven ze ook jou uh, en Martine wel eens input? Van, zouden je daar ja, eens op letten? Ja, precies. Ook dat. Want uh, ook wij worden wel... Uh, want voor ons is het natuurlijk met een aantal dingen gewoon ja, automatisme. Maar dan denk je toch een heel klein detail. Dan denk ik van, ah, ja... Dien, je hebt gelijk. Daar moeten wij even naar kijken. En uh, dat is gewoon fantastisch. Dus uh, de vrijwilligers kunnen de oren en ogen van jullie ook uh, zijn. In ja. Wat jullie missen... Dat nou, ja, we vullen elkaar gewoon aan alle fronten gewoon aan. Mm. En dat uh, is gewoon met een hele groep vrijwilligers van ons, onze vaste vrijwilligers, die zien jullie ook wel, die ook al jaren meedraaien. Ja. Is één van een van fantastisch team. Is een van die vrijwilligers, want ik merk altijd uh, van de ze kan altijd niet zonder muziek. Uh, Aquanop. Nop Berners? Ja, ako op die zit er ook vanaf het begin bij. <laughs> Zonder Nop doen we het gewoon niet. Ook al ja. hebben we wel eens ideeën, krijgen we dan ook van, uh, ja, van de burgers of van de deelnemers. Van, ah, kunnen we niet eens een keer die nemen of die niet, die nemen. Ik zeg, zijn er klachten? Nee, absoluut niet. Nop doet het hartstikke leuk. En als het eenmaal goed is, waarom veranderen? Ja, dat is ook weer... Uh weer waar. Maar waarvoor uh, die uh, ja, aquadisco, is dat gewoon ter ondersteuning van de mensen nee, die is vier dagen moeten, moeten zwemmen daar? Of? Nou, we doen het dus vijf dagen. Ze mogen één dag overslaan als ze niet kunnen. Ja. En we vinden het gewoon nog leuk om een afsluiting te hebben. Dat is normaal gesproken waar wij gezwommen hebben in Amsterdam niet. Want je nee. zwemt gewoon uh, van de vijf dagen, vier dagen. Mm -hmm. Dat is gewoon heel zwemmen. Ja, ja. en ik uh, denk, ja, wij willen het altijd sfeer. gewoon iets sfeer, iets, mm. iets leukers. Mm -hmm. Zoals met de loterij, waarvan wij natuurlijk alle ondernemers in Zandvoort weer hartstikke bedanken. Dat ze zo uh, hartstikke meegedaan hebben, weer. Ja. Om dat toch weer uh, leuk te dragen. Kun je dan ook ja. zeggen. Ja? Okay. Hoe waren de reacties in het dorp naar jullie koninklijke goedkeuring? Heeft dat ook. <laughs> he, he, he... Het predicaat koninklijke ja. goedkeuring. Heeft dat, heeft dat ook zijn werking, uitwerking op uh, de sponsoring? Gaan er nog meer deuren open voor jullie? Nou, nee, dat blijft precies hetzelfde hoor. Dus wat dat betreft, we hebben we wel hele leuke reacties gehad uh, van... Jullie hebben het verdiend, jullie doen het al jaren met de Vierdaagse en dit en dat. En sommige mensen denken dat wij hem dus voor de Vierdaagse hebben gehad. Dat is een onderdeel daarvan, want Martine zit weer uh, als, uh, in het bestuur van het Rode Kruis. Ja. Ze heeft de sportpas uh, gerealiseerd. Nou, voor mijn komt al is dan uh, de naschoolse opvang die ik uh, uh, op een plaatje gezet heb in Zandvoort. Want dat was hier niet. Dus dat is dus één van zo'n project wat ik mm. dus in Amsterdam dan gedaan heb. Dus dat ik hier een beetje ging, ben gaan kijken van wat is er niet. Het is hetzelfde met de kinderbedrijf. Daar heb ik uh, ook in gezeten. <laughs> hetzelfde met wat speeltuintjes in de zuid. Dat is niet helemaal uh, gelukt, maar toch... ja. Alleen aan de gemeente is het anders. En ik uh, toch controleer toch uh, geregelde speeltuintjes op uh, gebreken. Mm -hmm. Mm -hmm. Op? Ja, de inspectrice komt langs. Ja. Zullen we even gaan zwemmen? Wij gaan maandag zwemmen. Hoeveel deelnemers hebben jullie? Uh, wat ik nu eergisteren uh, gehoord heb, zitten wel rond de 300. Mm -hmm. Maar ja, goed, het laatste weekend is altijd de stormloop. En natuurlijk ook de maandag bij uh, de start. Dan kunnen ze ook nog kaart ja. halen. Maar het uh, maximum is echt 400. Kan je ook op dinsdag starten? Hè? Mag ook. Mag ook hè? Ja, ja. Ja. En ik zou op maandag gaan, of in ieder geval, zorg dat je je kaart in ieder geval hebt. Want ik vind het toch wel uh, vervelend als we moeten teleurstellen. Is dat echt maar, het maximum 400? Ja, echt. dat uh, houden we echt aan voor de veiligheid. Hm. En hoeveel triëntons zitten erbij? Er zitten er 163. Ja, we zijn weer <lacht> een stuk omhoog gegaan. Gewoon geweldig. ja. ja. ja. Die zijn erg nieuwsgierig deze kinderen, wat ze triot triod uh, beeldje, beker of whatever ook zijn. Mm -hmm. Maar het is, weer heel, het is weer heel leuk. Ik zeg het heel leuk. Zeg ik niet <laughs> geheim. <laughs> ja, ja eh, Het begint dus aanstaande maandag al. Ja. Van hoe laat tot hoe laat is het? We starten 6 uur. En uh, de laatste deelnemers, die de kunnen starten half negen, want negen uur willen we echt het bad sluiten. En vrijdag na de disco, dus dan gaan we ongeveer om acht uur de lijnen eruit en begint het uh, speltende aqua disco feest. Hm. Vanop! Van dus aqua. daar zijn we echt blij mee. Dus tot dat gaat lang. allemaal weer... Hoe uh, lang duurt dat? Tot elf uur. uur. Ja, want ja. dat is echt mooi. We hebben het begin twaalf uur gedaan, maar het was toch iets te laat. Dus elf uur, want uh, zo'n hele week uh, in taal voor de kinderen... Hm. Het is zo een, heel mooi. Maar dat is natuurlijk een enorme drukte op die vrijdagavond. Ja, we hebben ook extra beveiliging. Ook het Rode Kruis is uiteraard aanwezig de hele week. En vrijdag extra. Want ja, dat kan toch uitgegleden worden. Vraag ook de mensen gewoon om rustig te doen. Ook dat wordt weer door onze vrijwilligers echt met nadruk gevraagd. Uh, zoals jullie weten is ook Dean Martens uh, in het pierenbad die daar de toezicht houdt. Onder begeleiding van uh, nog drie, da uh, drie dames. Ik vraag toch aan de moeders. Die zitten er gezellig bij. Maar ook let op je kind. Want die kleintjes. Uh, de veiligheid. Hè, daar blijven we toch op hameren. En we zijn ook echt hartstikke blij met de reddingsbrigade En het duikteam. En de begroting is rond. Ja. ja? Zoals elk jaar. Precies. Dat gaat allemaal lukken. Deelnemers kost, deelnemerskaart kost 7 euro. Precies. En iedereen krijgt een bandje. Iedereen krijgt een bandje, want zonder een bandje komt er niet het water in. Daarom wordt het echt scherp onder gecontroleerd. De kaartencijfer krijgen we bij de Bruna. Zoals bij al altijd bijna. Precies, dat is ook het uh, makkelijkste punt. Ja. Bij Martine, uh, jouw staat op Bitterveld. En bij mij op de Oké, okay. alsjeblieft. Dankjewel. Dankjewel voor de uitleg en een genoeglijke week als ook Martine hersteld is van de ziekte. Nee, Martine is niet ziek. Martine zit nu oh, op circuit. Had ik dat even verkeerd begrepen? Dat heb je even verkeerd begrepen. Wie was de ziek dan? Jij. Ik ben niet helemaal, Maar goed, het oh, gaat hemmelijk. wel goed. Nou, dan wens ik jou een voorspoedig herstel toe. Gaat goed komen hoor. Okay. Uh, tijd voor een stukje muziek. Dankjewel.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 Ja, met rook in de is hij uh, weer terug. Michael Jackson met uh, Black or White. Leuk in deze dagen uh, met het ah, formeren de van de gift een kabinet. Beker maar goed. En de uh, gifbeker. <laughs> <laughs> nou, voor sommige mensen misschien wel met een andere beker. Gift. Nou, dat klinkt nog wat beter. Zeker met uh, de actie die we gehad hebben we de afgelopen week uh, rondom Pakistan. Maar goed, uh, dit is uh, de litieke uh, Solingse race. Uh, die beker die hoort daarbij. Het is alweer voor de, hoeveelste keer Arlan? Goedemorgen. De vierde keer, goedemorgen. Ja. Arlan ben, uh, ik zei al, gekscherend, uh, dan zal er ook wel weer geluid uh, worden geproduceerd, maar het zijn pruttelende Solexjes, dus daar uh, hoeven we ons niet uh, al te veel zorgen over maken, dacht ik zo. Nee, toch? Nee. Um, Solex race is nog een overblijfsel van uh, de wieleronde, die uh, helaas te zielen is. Ja. ...komt ook niet meer terug, hè? Nee, de, de, de wieleronde was, uh, het was natuurlijk een kleine koers hier op Zandvoort. Het heette wel een profronde, mm -hmm. omdat we echt profrijders hier hadden. Maar het kostte 30.000 euro om te organiseren. Ja. En ik kreeg wel een hele goede sponsbijdrage van het Holland Casino. Ja. Maar dan nog moest ik 20.000 euro uh, in het overige dorp bij elkaar uh, leuren en ja. sleuren. En dan, ja... Aardigheid gingen daardoor snel af, dus, dus dat, uh, het, was, het was jammer. De kosten zijn gewoon te hoog geworden, te hoog geworden. Ja, en dan te weinig publiek erop af en dan. Mm. Ja, maar dan het Holland het, het Holland Hol Casino steunt nog wel steeds de zorg. Ja, ja, ja, ja, ja. Hoeveel? Ja, want die kosten zijn natuurlijk lager. Ja, aanzienlijk lager. Maar uh, wat de meeste kosten hier in dit verhaal uh, nog steeds zijn, is natuurlijk dat ik alles moet afzetten met dranghekken. Want ja. je kan niet al lintjes spannen, want als er kinderen ja. langslopen of wat dan ook. En dan komen uh, dit jaar ook, doet een veld mee van uh, 60 Soleks-rijders. Ja. Dus je moet er niet aan denken als er iemand over gaat steken en uh, de groep wilt net ja. aankomen rijden. Dus ja. alles moet ik afzetten met hekwerk. Ja. Nou, dan heb je het alweer over een paar duizend euro. Dus dat is, uh, dat is een kostbaar plaatje. Ja. En dan is het ook eigenlijk jammer dat het alleen maar de Solexhase is dit jaar. Ja. Uh, want want eigenlijk is er dus uh, twee keer een race van een half uur en dan voor zoveel kosten maken. Ja. Maar ik heb nog geen andere ludieke uh, gekkigheid uh, kunnen verzinnen wat ik erbij uh, zou kunnen, uh, kunnen doen. Ja, ik, ik en... zie op die foto zie ik dan uh, een, een, een iemand rijden met een enorme plank over zijn, uh, zijn schouder heen. Ja, een dame in het zwart. Ja. Eentje met, een, uh, met een, uh, ja, een kleine persiflage op uh, het uh, Van der Heijden priëeltje, om het ja. maar zo te zeggen. Ja, en een paar uh, snelheidsduivels. En een paar snelheidsduivels. Ja, ja. Dan, ja dat is dan uh, eventjes het, het aardige van, uh, van wat, uh, wat het zich allemaal heeft. Dat is ook het... Uh, het uh... Het heet, het heet een Solex race, maar het is, heeft niks, echt niks met race te maken. Uh -huh. Het is een uh, echt een ludieke Solex uh, race. Yeah. En uh, het gaat dus uh, om de gezelligheid, om de sfeer, om de nostalgie. En om uh, de grappen en grollen, Daar ja. gaat het uh, om. Ja, want het, in het grijze verleden, kan ik kan me herinneren. Dan praten we toch wel uh, op het moment dat ik zelf een paar turven van hoog was. Misschien uh, 25 jaar geleden alweer. Ja, dik ja, 25 langer, jaar terug. Ja, ja, ik heb het nog meegemaakt uh, 25 jaar geleden ongeveer toen. Of 27 jaar geleden dat ik nog net niet uh, zelf mee mocht doen. Uh -huh. uh, toen kan ik me herinneren. Mijn oma woonde in de Noorderstraat. Ze deed achter bij de kruisstraat was toen het parcours. Ja. En zaten we zaten op de muur bij mijn oma in de tuin. En uh, vandaar is dit dus uh, teruggekomen. Van de nostalgie van vroeger wou ik dit graag terug hebben toen ik de wieleronde ging doen. Mm -hmm. Maar het uh... Toen had je heel veel Solex en toen kon je veel meer verbouwen. Toen, ik, ik weet herinner herinneren zelfs dat er een. Volgens mij was dat de Oasebar die dat had gebouwd. Uh, een, een Fiat 500. Met, uh, met een overkaps van een Fiat 500. 500. Op een frame met vier Solex-motoren. Op elke wiel staat een Solex-motor. <laughs> dat kan ik nog herinneren van vroeger. En, uh, en een hele luxe fortuin met voorop een, uh, een Solex-motor. Dus ja, dat ja, reed er vroeger iets, ja. allemaal uh, door het dorp. Ja, ja. Maar ja, tegenwoordig zagen ze niet meer die dingen in zes stukken. En gaan ze de gekse creaties? Zijn we minder dus creatief? Nee, nee, nee, maar de Solexen zijn zo, uh, zo kostbaar geworden. Als je ja. nu een uh, Solex uh, koopt met kenteken, mm -hmm. die dingen, ja, het is natuurlijk nostalgie, zo'n brommetje. Je betaalt zomaar 500, 600 euro voor zo'n brommer. Heb je er eentje zonder kenteken, betaal je gauw 350 euro. Dus er nou, je de zagen, je, je en... zet er ja. niet meer zo de zagen in. Nee. Dus nu moet je het echt hebben van de, van de bokkenpruiken en van, uh, en van uh, de leuke dames die zich uh, pikant <lacht> verleden. Dat blijft altijd wel leuk om naar te kijken, natuurlijk. <lacht> Heb je enig idee hoeveel Solexen er nog bestaan? Nee, daar heb ik echt geen idee van. Nee, ik ben in ieder geval blij dat ik weer... Ik heb een uh, grote groep dit jaar. Mm -hmm. uh, want dit jaar zit ik nu al over de 60 deelnemers. Dat oh. is echt een leuk, uh, leuk veld. Het is dus steeds aan het populair worden. En de voorgaande jaren had ik mensen uit Kudelstaat en uit Zwaag... En ja, allerlei plaatjes eromheen. En dan kwam je dus tot 30, 40 rijders. En nu zijn er bijna allemaal zandvoortse deelnemers. Dus het is echt... Uh... Slaat het aan? Ja, ik, die... ik vind van wel. Ja. Want als je 60 deelnemers hebt, dan groeit het toch. Ja. En, uh... Zitten er nog bekende namen bij? Uh, heel veel bekende namen. De Vrouwenkoor bijvoorbeeld, die heeft een jubileum dit jaar. Die gaan oh. met drie Solex er mee rijden. Het Wie, vrouwenkoor. Het vrouwenkoor, ja. ja uh, eentje van, van, de, van de molen. Lia ja. van de molen of zo. Zegt dat wat? Dat zegt mij. Is, is die niet van het... Uh, misschien is die van het gastenhuis uh, van de... Ja. Van de nou, nou, Lia maar... van der Molen in ieder geval, die heeft zich ja, aangemeld en dan nog uh, een of andere... Nou, uh, Arlan gaat even in zijn tas uh, kijken van welke mensen... Kijk, ja, dat ja, niet de... hè Muts, dat nee. zeg jij net uh, vriend. Ja nee, ik bedoel, uh, <laughs> <laughs> kijk even je deelnemerslijst na. Oh, dat bedoel je. Ja. Uh, Lia maar er van zijn van geen... De... En dus... die had er nog eentje van de vrouwenkool. Nou ja, Gusta Zonneveld, staat Ellen Nelen... Familie dat... van... Gert-Jan Sniedewind... professor uh, uh, Zeemanstraat... Mm. de familie Verschoor... dat zijn dus die, die uh, pikante dames... Ramona mm. Verschoor, Lindsay Verschoor... Mm. Mark Verschoor, de, de broertje doet mee... Mm. Uh, ja, IJslander Zandvoort is wel weer spectaculair dit jaar. Ja. IJzerhandel Zandvoort zet 10 Solex uh, neer. In Zo. de, in de uh, pitstraat van Zandvoort. In de Zandvoort met een T. Want hij ja. maakt de pitstraat voor zijn eigen ijzerhandel. Ja. Hij heeft alle vaste klanten, die in zijn klantenbestand staan, heeft hij een uh, VIP-kaart uh, toegestuurd. Mm. Hij gaat dus een uh, pitstraat doen. Je kan daar een borreltje komen drinken of een hapje eten. En dan kan je dus uh, zelf mee als klant van mm. IJzerhandel Zandvoort. Met twee of drie rondjes op de solexes. Dus, dus dat betekent dat die ondernemer het uh, geinig vindt dat het voor zijn deur langskomt. En die maakt daar een happening van. Dat hij zo creatief is geweest als enige ondernemer. Om gebruik te maken van mijn evenement en wat aan zijn klantenbinding te doen. Uh -huh. zijn creatief ondernemen. Er ge ondernemer. zijn geen uh, politici die als brekenbeen willen fungeren? Nee, twee jaar geleden hebben uh, meneer Taats en meneer Tonen zich uh, elkaar in de hekken gereden. Ja. En uh, sinds die tijd is me vorig jaar al niet meer gelukt om hun... Uh, de uitnodiging te kunnen overhouden. Is dat al, al veelzeggend, zoiets dat ze elkaar in de hekken hebben gereden? Volgens mij niet. Dat was niet de, echt de, de bedoeling, had nee, ik het idee. Nee. Ik weet het niet wat de achterliggende <lacht> motief er was. Maar. Nee, toen hadden er nog geen verkiezingen in zicht. Nee, nee, nee, nee, nee. nee allemaal ja, goed. Uh, ik weet leid... niet hoe de strijd is, maar... <lacht> Het zou, het zou zo de mannetjes Geen... hadden er nog een tekening van gemaakt in ja. dezelfde krant. Ja, dat geloof ik ook wel, staat mij wel bij. Heb je, heb je niet een andere wethouder kunnen strikken? Ik denk van CDA-Huizen. Nee, nee. Die andere... A. Sandberg. Nee, Doet nee hij niet andere mee? heb ik nog niet uh, gezien of getroffen. Ik heb nog zeven Solex uh, uh, beschikbaar uh, of uh, te verhuur. Uh, hm. Mensen kunnen bij mij een Solex huren. Uh, uh, 35 euro, kan je een hele man zo'n half uur uh, een keer ervaren hoe het is om met de Solex eens mee te doen. Ja, dus, uh, als je nou twee mansjes uh, wil rijden, dan ben je uh, 70 dan... euro kwijt. Ja. Geen korting? Nee, nee, nee. nee. Hm. Kijk, uh, het kost uh, mij om te huren, die Solex, uh, 50 euro. Ik huur het van een vereniging. Hm. En ik heb natuurlijk geld nodig, dus ik, ik vraag voor elke man zo'n tientje uh, sponsorgeld. Dat is natuurlijk niks een tientje. Ja. Uh, maar je sponsort wel mijn, uh, mijn stichting ermee, dat wij dit soort uh, dingen kunnen blijven doen. Maar het is natuurlijk een druppel een goede paard. Nee. Want we hebben ja, echt, echt duizend uur nodig om dit, om dit toch weer te doen. Maar, maar er is toch weer wat gezelligheid. Normaal heb ik het altijd op de zaterdagavond uh, in het dorp. Elke zaterdagavond. En per buis heb ik dit jaar de datum van zondag ingevuld. En daar kwam ik twee maanden geleden achter. Ik had bij alle leveranciers, de hekkenwerk, het geluid, de po het podiummuur, alles. Had ik de zaterdagavond ge gezegd. En op twee maanden geleden kom ik erachter dat mijn vergunning op zondag stond. Toen kon ik niet meer terug naar de zaterdag. Want er zou een muziekfestival zijn. En dus nu hou ik het maar op zondag. Ik kon niet anders dit ja. jaar dus. Ah. Maar luister eens, uh, wie zit er in de jury? Ja, dat is ook altijd heel erg leuk voor de meeste originele soul. Dat is. Um, ik, uh, ik zei de gek, uh -huh. uh, dat is Ivan Lemmens, met die uh, organiseer ik uh, uh -huh. dit. Uh, het is Mark Ras van de Verstegen Wielensport. Die is ook eentje waar, die bij ons in de stichting zit, waar we het oh. mee organiseren. En uh, John Lemmens dat is de, de speaker. Hm. Uh, en uh, wij zijn eigenlijk uh, de jury voor qua originele tijdsprijs. Het, en de pechprijs, want die hebben we ook elk jaar ja. natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Nou, dan had het zo mag gekund dat Gert daarvoor in de aanleidingen Ja, maar is vorig jaar bijvoorbeeld, of twee jaar terug, twee jaar terug toen is uh, ja. vorig jaar is hij weggegaan naar... Uh, <laughs> Ik dacht Louis Reinders. Maar twee jaar terug is hij sowieso naar Louis ja, Reinders gegaan. Want die ja. reed toen met dat hele mooie muziekteentje. Ja, zie ja, nou, zien hoe in dat is. Dat is Ja. op, op zijn kop, wou ik zeggen. Ja. Maar hij uh, heeft er heel veel werk aan besteed om dat ding na te bouwen. Na twee rondes geest de er mee uit. Ja, ja dan is... heb je geen originaliteitsprijs voor je bouwwerk. Maar heb je wel een pechprijs. Dus ja. ja. ja. Dus, ja. Het parcours, is dat hetzelfde als vorig jaar? Ja, alleen hij is andersom dit jaar. Oh, oh. gaan we nu gewoon met de richting mee de halve ja, straat door? Ja, dat komt. Ja. Uh, normaal hadden wij dit parcours voor de wieleronde speciaal aangelegd. Ja. De brugstraat omhoog, C straat naar beneden. Ja. Dat was uh, het brug, klim, klimmetje voor de, de, de wieleronde. En dan de C straat was de afdaling. Uh, maar we hebben de wieleronde niet meer. Dus de brugstraat heb ik eruit gehaald en de C straat heb ik eruit gehaald. En de, ik heb alleen een iets korter parcours gegaan. We gaan de Weestraat helemaal achterlangs. Langs uh, met die restaurant du Brochette, Felix Sonia heet dat uh, bedoel ik, die ja. restaurant. En dan gaan we via de achterweg gaan we dan zo weer de haldezaat in. Dat komt, dat scheelt maar 1500 euro aan, he aan hekwerk. Dus we hebben het parcours iets dus de... en je ziet wat vaker die zo lekker langs tuffen. Dus daar gaat het om. Dus uh, als ik het goed begrijp, langs de voormalige drukkerij van Wim Gertenbach uh, bij, bij, bij bike rental voor die deur ja, ga je de, de achterweg ja. in. Linksom en ja. dan weer uh, zeg maar de Prinsenhofstraat of de Spoorbuurtstraat. Eén van de twee nee, straten, kom je uh, terug? Nee, dat heet geen Prinshofstraat. Dat is het verlengde van de Zwaluweestraat. Prinsenhofstraat is alleen die dwarsstraat die ja. erop legt. Ja, nee, ja, oké. Okay. Maar, uh, maar we mij gaan kom... dus, uh, dus via de achterweg en dan gaan ja. we niet naar de Spoorbuurtstraat. We gaan gelijk alweer linksaf. Ja. Dus helemaal dan, dat is dan al, dus de bij LRW gaan ja. we dan helemaal weer te, terugrijden, richting uh, IJzerhandel-Zandvoort. Ja. Ja. Dan bij Café Alex gaan we linksaf, linksaf, linksaf richting Raadersmijn, weer... en dan de Halterstraat uh, ja. weer in. Dus het is gewoon een uh, Moeten kleine... Moeten ze om het circuitje heen, of uh, mogen ze voor het circuitje langs? Nee, ze mogen voor het uh, circuitje langs. Okay. Ja, want ik moet uh, het circuitje vrijhouden, dit onder, voor de bus... Uh, ja. Dus daar staan weer twee verkeersregelaars. Hoeveel bekers heb je in de aanbieding? Ik heb uh, twee keer twee bekers. Elke man heeft natuurlijk een eerste prijs. En die eerste prijs is niet te winnen door de meeste rondjes af te leggen. Wij zetten een wekker uh, elk jaar als de start begint. En die wekker kan aflopen of naar 27, 28, 29, 30 of 31 minuten. Dat is uh, wat, uh, wat de klok ernaar geeft. Als de wekker afgaat, wie dan de uh, finish passeert, die is de winnaar. Hm. Het is ludiek, dus zo simpel is het. En dan hebben we één pechprijs voor de avond en één oceaniteitsprijs. En ik heb altijd uh, ook uh, leuke catches voor uh, de deelnemers die meerijden. Vorig jaar was er een baseballpet met uh, ons logo, Zoleksees Zandvoort. En dit jaar heb ik uh, ja, een unieke sleutelhanger uh, laten maken. En die is dus niet te koop. Hij is alleen maar uh, te krijgen als ze deelneemt aan uh, de Solex een collectors item wordt het Iedere deelnemer krijgt er een. Iedere deelnemer krijgt er een. Ja, en je hebt nu inmiddels 60, 60 rijders. 60, ja. Maar ja, wel twee manjes. Ja. Dus, dus beperkt oplaag hè? Ja, ja. ja. <laughs> ik heb er nog 7 te huur. Blijven slimmer ik natuurlijk hè. Geef ah, even je, je nummer. nummer. 06-23. 26 26 26 nou, Een nummer. 06, juist ja, is een arland nummer. Heel makkelijk. Ja. 06-23-26-26-26. Had jij niet vroeger iets uh, met telefoonbedrijven? Is ja, dat ik was heb bij de van? PrimaFoon, uh, Primafoon <laughs> gewerkt. Kon je het nog uitkiezen, die nummers? Uh, ja. Goed. Ja, zo ging dat. Ja, oké. Okay. Uh, we wensen je morgen heel veel, veel plezier. Om. Ja, ja dan dat... wou ik alleen nog één ding zeggen. Ja. Want we mopperen wel eens, hè, of het uh, goed is geregeld of niet goed geregeld. Er zit een nieuwe dame bij vergunningslening bij de gemeente Zandvoort. Nikkie Kenter. Ja. Soepel met vergunningen uitverstrekken. Vergunning aangepast tot er een extra tap kwam bij de IJslander Zandvoort. Binnen drie dagen. Dus het kan wel. Ik heb uh, prettig uh, samengewerkt dit jaar met de gemeente Zandvoort. Mag ook wel eens gezegd worden, via. Ja, ik ja. vond ik wel erg ja. aardig dat het zo soepel ging. Vasthouden, hè? Ja, ik, ik hoop dat we Nikki vasthouden. Oké. Okay. <laughs> dus, Oké. Okay. Bedankt voor de koffie. Dankjewel. Hoi. Bye, bye, Lessen in de yoga beoefening en houdt op 4 september een open dag om kennis te komen maken met deze leer. En vanmorgen is ze even hier om ons uh, te proberen over te halen. Goedemorgen Bianca. Goedemorgen. Is je GSM uit? Juist ja, ja? <laughs> altijd. Ja. Oké, okay. nee, dat is goed. Want, uh, ja, we worden GSM... niet gestoord. G... Nee, maar GSM is natuurlijk ook een soort uh, bereikbaarheidshysterie, heeft hij opgewekt bij ons. Ja. En het past niet helemaal bij yoga. Dat ik, klopt. Ja, dus ik heb hem uit. Heel goed. Uh, klopt het, uh, ik zei het in de aankondiging uh, om tien uur, dat Jorgen is eigenlijk uh, de leer om lichaam en geest beter met elkaar te verbinden? Ja, dat klopt. Um, in deze, uh, on onze westerse maatschappij zijn we heel erg met het hoofd bezig. Of in het hoofd bezig. Hè. Scoren, meer geld verdienen, groter huis. Ik heb dat natuurlijk in afgelopen maart ook al verteld... toen ik hier ook zat uh, voor een open dag. En, uh, dus ik herhaal dat uh, weer. Dus we hebben eigenlijk helemaal geen contact met ons lichaam. Waardoor we eigenlijk niet signaleren dat er wat mis is, klachten. Dus we lopen dus langer met klachten door... En dat is dus de daarvan de reden. Dus met yoga of met een massage krijg je dus weer contact met beide, waardoor je dus preventief bezig bent. Geest en intuïtie 1. Eh? Geest en intuïtie. Of is het meer uh, van, ja, wat ik altijd heb opgestoken van deze lessen, is dat als je dit gebruikt, dus en ik zit nu met mijn, hand boven mijn linkerhand boven mijn hoofd en met mijn rechterhand zeg maar tot mijn buik, ja. is meer dan als je alleen, en nu zit ik mijn rechterhand onder mijn kin... en mijn linkerhand boven mijn hoofd. Ja, maar, mijn, ja, maar ik, ik leg het uit. Mijn linkerhand boven mijn hoofd. Want als je alleen dat gebruikt, heb je minder. Zo is nou, het mij dat, eigenlijk uh, uitgelegd. Nou, dat klopt. Als je alleen met je hoofd bezig bent, dan ben je natuurlijk met het intellect bezig. Mm -hmm. En dan schakel je het gevoel uit. Het gevoel komt vanuit je hart. En uh, dat is de bedoeling. Dat je het dus met elkaar verenigt. Dat je dus en met je hart en met je hoofd... want het is allebei belangrijk... Als je nou even op Google kijkt, dan kom je eigenlijk bij yoga ook voortdurend het woord goddelijk tegen. Ja. Is dat iets wat ook in jouw levenssfeer past? Uh, nou, ik probeer het zo uh, toereikend voor iedereen te maken. En goddelijk wil eigenlijk uh, niets meer zeggen dat iedereen dat in zich heeft. En, uh, maar dat klinkt eigenlijk een beetje zweverig uh, voor de meeste mensen. Dus ik, ik, ik haal dat niet zo uh, vaak of eigenlijk nooit aan. Wat is er dan zweverig aan? Of tenminste, wat, waarom uh, uh, zeggen mensen dat dat, dat zweverig is? Uh, nou, omdat er heel veel mensen niet gelovig zijn. Of uh, niet de leer van de yoga kennen kennen. Mm -hmm. En alles wat maar onbekend is, ja, dat, uh, wat, dat eet hij niet, hè. Dus ja, ja God, de boer niet kent dat eet hij. Ja, dat eet hij niet. Maar het, het is wel zo dat eigenlijk, we zijn een onderdeel van, van het geheel. En um, we zijn niet, eigenlijk niet individueel. We zijn geen eilandjes. We zijn een onderdeel van het geheel. Dus we, zijn, we hebben allemaal een deel van het goddelijke in ons. Dat is eigenlijk wat er bedoeld wordt. Ja, dat is eigenlijk spiritueel. Het is spiritueel. Ja. Moet dat... Eigenlijk dan het woord goddelijk vervangen worden door spiritueel. Is dat dan een betere benaming en is dat een, een lading. of tenminste het woord wat de lading eigenlijk dekt? Ja, maar ook met, met, met spiritueel. Uh, misschien zou ik het anders kunnen noemen. want spiritualiteit is niets anders dan bewustzijn. Ja. En bewustzijn, dat leer je dus ook met yoga. Want je leert uh, bewust te zijn van je lichaam. en wat er afspeelt in je hoofd. dat je die uit kunt schakelen door middel van meditatieoefeningen. Dus. Dat is een beter woord, bewustzijn. En dan ben je in de spirit, dus in je ziel. En je ziel zit in je hart. En je en dat... hart zit in je lichaam. En je hart zit in je lichaam. En die klopt, als het goed is, als je weer bewust bent, klopt het op een goede manier. Positiviteit. Wanneer is het te zeggen, op welke leeftijd ongeveer dat contact meer of meer verbroken wordt tussen geest en lichaam? Uh, nou dat begint het eigenlijk, dat begint al bij, bij baby, want mm. ja god, we, we, gevoel dat is iets moeilijks hier. Als kindjes huilen dan moeten ze zo snel mogelijk stil zijn en als kindjes boos worden dan moeten ze hun mond houden. Want oh, stel je voor dat uh, tante Gretie wordt uh, eigenlijk gekwetst, dat kan ook niet. Ja, En kinderen kunnen zo lekker spontaan zijn, hè? dat is ook de reden dat ik kinderyoga ga geven ook. Mm -hmm. Ik zal dat aanslaan. Denk ik. Dat hoop ik wel. Hmm. Want dan kunnen ze weer echt kind zijn. In plaats van altijd maar op te moeten letten wat ze zeggen en wat ze doen. En ik wil dat ze hun emoties tonen. Kinderen onbevangen. Uh, voor ja. Meer, uh... En dat wil ik voor, voor volwassenen ook. Hmm. Want dat is wat, wat, uh, wat het zou moeten zijn. Lekker onbevangen zijn. Even zorgeloos zijn. En uh, de buitenwereld buiten laten. Dus met een yogales kan dat. Hmm. En dan komen dan ook allerlei e emoties los. Ik bedoel, iemand kan in lachen uitbarsten. Maar iemand kan ook even spontaan. Een huilbuitje hebben, maar dat is mooi, dat mag. Alles mag. Alles mag. Ja, want dit is niet iets ja. goed of fout. Nee, nee, het is geen competitie. Hè? Nee. Het is iets, iets moois en je bent bezig om uh, preventief uh, van, je, van je klachten uh, af te komen. De schouder, nek en rugklachten behandel je ermee. Maar je raakt ook je spanning kwijt. Je krijgt meer concentratie, flexibiliteit. Leven wij in een tijd dat het allemaal zo hectisch is en noem maar op. en We zijn maar nog steeds met onszelf bezig. Is dat een tijdsbeeld waarin we nu leven? Tenminste, door jouw ogen bekeken? Um, misschien zou ik jou de vraag moeten stellen. Hoe vind jij deze tijd? Vind je? Nou, ik, ik vind dat van wel, ja. Ik durf dat gewoon ronduit te zeggen. Ja, want ik bedoel, alles gaat op tijd. Hè? Ik bedoel, we zitten nu in de uitzending. Ook dat gaat op tijd. Ja. Hè? Ik zou hier rustig een uur over kunnen praten. Maar... Ja, maar dat... Uh, de het, uh, tijd staat daar niet toe, Jan. Uh, uh, precies, dus we moeten allemaal weer door. En zo gaat dat eigenlijk de hele dag door. En we hè? jagen elkaar op, hè? We jagen elkaar oh, op. Oh, en je oh. hebt natuurlijk je verplichtingen tegenover je baan en, uh, en familie en, en verjaardagen. En op een gegeven moment wordt dat één verplichting. En dat kan heel zwaar worden. En dan raken mensen depressief of burn-out. Ja, yoga Want... zou dus een mooi rustpunt kunnen zijn. Absoluut. Ja. Absoluut, het is echt een momentje meer, voor jezelf. Haal er ook meer energie uit? Absoluut. Ja, want uh, je moet het zo zien door zeg maar, de oefeningen die je doet, uh, gecombineerd met een ademhaling. Je bent heel bewust met ademhaling bezig. Want dat doen we eigenlijk ook niet bewust door de stress, doordat we zo doorgaan, ademen we veel te hoog. Dus bij de borst. En je leert dus tijdens de yoga leer je dus heel diep ademhalen. Waardoor je dus uh, zuurstofrijk bloed door je hele lichaam doorstuurt. En dat geeft dus al je organen weer uh, een boost, zeg maar. Uh, dus je vervest jezelf met, uh, met uh, goed bloed. Maar ook door die langzame ademhaling kom je tot rust. En ben je heel bewust bezig dat op en neer te laten gaan. En dan word je vanzelf rustig. Dus je kan het onder controle krijgen. En wat je daar dus leert, kun je dus ook in het dagelijkse beoefenen. Dus als je voor iets staat wat angstig is of vervelend is. Je gaat even in een hoekje staan. Je gaat je buikademhaling doen. Mm. En dat is twee minuten. En dan ben je gewoon rustig en dan kan je het aan dus dat is wel heel mooi, je krijgt iets mee voor in het dagelijks leven en ik heb al meerdere verhalen gehoord van mijn leerlingen dat die daar dus echt ervaring mee hebben ja, toen jij in maart tegenover ons zat, want ik was, uh, was daarbij, ja. nee, dat, ik weet het nog precies, uh, het heeft ook uh, want uh, toen ging het uh, en ik denk dat het nu ook weer gaat van are you touch? Ja. touch? Ja, ja, dat was ik, dat je dat ja. nog uh, onthouden hebt zeg, ja. want het is een beetje een moeilijke naam dat, uh... ja. maar goed ja Juist door de moeilijkheid valt het wel weer op. Ja. Van oh daar heb je die moeilijke naam weer. Ja, ja. Maar dat is een bepaalde vorm van massage. Uh, de ayurvedische massage is inderdaad een bepaalde vorm. Die komt uit India en die heeft zeg maar de, de flexibiliteit, uh, preventiviteit, reinigen tot gevolg louterend. en ontspannen. Louteren. Kan je dat ook zeggen? Kan het louteren zijn? Kan je ja, dan... mij de vertaling van louterend geven? Louterend. Nou, ik wilde zeggen als je ...iets gedaan hebben wat misschien niet helemaal is volgens je eigen ideeën... Uh, ...kan het wel eens zo zijn dat je iets anders doet en dat het een bepaalde louter in je... Legaalijke biecht bedoel je? Ja, zoiets. Wichtig? Um, nou, het is, die massage is wel uh, een reinigend. Dus ja, God. Dat in stand het betere woord. Het ja. is meer het ja. een beetje wat meer een. Is, een beetje wordt... een andere uh, lading. Ja, We gaan even naar de open dag, want het tegen. Ja, lijkt... ja, ja, is dat... helemaal goed. Want daar zit ik hier voor, hè? En Wanneer is die? Nou, de open dag is op 4 september. En die wordt gehouden in het jeugdhuis van de Protestantse kerk, Kerkplein 5, te Zandvoort. En de zaal gaat open om 9 uur. En dan geef ik twee proeflessen. Dus iedereen is van harte welkom om mee te doen. Dus misschien een uitdaging voor, uh, voor de heren hier aan tafel. Ik zie je wel, toch uitnodigingen. Ja. ja, en de eerste les, die wil ik even noemen. De eerste proefles is om half tien. En de tweede proefles is om 11 uur. En we gaan een beetje afsluiten om een uur of half één. Maar er is dus genoeg tijd tussendoor ook voor de mensen om wat informatie te halen. En wat, en overnamp... wat kunnen wij verwachten op zo'n les? Uh, nou, dus echt een, een, een proef van wat ik normaal aan lessen geef. Elke week op dinsdag en op donderdag. Ook trouwens in het jeugdhuis. En uh, dus een stukje ademhaling ga ik aanleren. Uh, oefeningen, maar ook een beetje fun. Hè? Dus uh, oefeningen waarvan ik al weet van, nou dat kan niemand. Maar dat is juist leuk om even in de knoop te gaan en om elkaar te lachen. Want het heeft ook met flexibiliteit van lichaam, maar ook van geest te maken. Dus veel lachen. Dus dat typeert een beetje mijn, uh, mijn les. Maar huilen mag dus ook. Huilen mag ook, als dat zo voortkomt. <laughs> nou ja, als het oplucht... Ja. dan ja. is dat heerlijk, toch? Ja. Dus 4 september. Uh, die open dag is ook tegelijk bedoeld voor kleintjes? Die uh, ja, die, nou, die mogen in principe meekomen. Ik geef alleen geen kinder yoga les op dat moment. Maar ik, ik promote het wel. Want ik wil in januari gaan starten met die kinder- en tiener-yoga. En die kinder yoga is dan van 9 tot 12. En de tiener yoga is van 13 tot 16. En juist voor die twee leeftijden is het super. Is er verschil tussen kinderyoga en tieneryoga? Ja, want kinderyoga die zijn nog niet helemaal bewust van hun lichaam, terwijl tieners wat meer bewust worden en toch ook weer met de hormonen zitten, waardoor ze een enorme verandering in hun lichaam krijgen, waar ze niet uh, mee om kunnen gaan. Emotioneel gebeurt er heel veel. En juist dan de yoga kan daar een stukje balans in brengen. Waardoor ze toch weer met hun beide voetjes uh, op de vloer komen te staan. En om kunnen gaan met de dagelijkse dingen. Eigenlijk helemaal niet zweverig dus. Als ik het zo van jou hoor. Nee. nee. Ik breng het niet zweverig. Nee. Maar het, nee. het kan wel. Je kunt er alle kanten mee op. Hm. Maar ik, het is niet uh, mijn stijl. Ik wil het toch wel een beetje... bezig Ja. Ja. Oké. Okay. Dat is heel duidelijk uh, altijd in het jeugdhuis uh, dat je dat ja, doet. Ja, op dinsdag en op donderdag geef ik vaste lessen. En die vaste lessen zijn van kwart over zeven tot half negen. Mm -hmm. En van kwart voor negen tot tien. S'avonds? Dus ja, s'avonds. Dus daar kunnen mensen zich uh, op de open dag voor aanmelden. Ja. En wat doe je op de andere dagen allemaal voor bezigheden? Ik uh, ben dus ook Ayurvedisch masseur, dus ik masseer. Ik uh, ben ook Nordic Walking uh, instructeur, dus ik neem mensen mee het bos in. En dan heb ik ook een vast wandeluur op de vrijdagochtend van 10 tot 11. En daarnaast, om een beetje balans te houden tussen het ene, zit ik ook nog op kantoor. Mm. <laughs> ja. Ja. Om uh, te horen wat er in de maatschappij leeft. Precies, precies. Ja, ja, dat vind ik wel belangrijk om daar voeling mee te houden. Want anders wordt het helemaal zo lief en positief. En, en dat is natuurlijk niet altijd reëel in onze nee. westerse wereld. Dus een beetje van beide. Mag ik even nog even gaan voor een. Uh, en dan sluiten we het echt af. Bekijk je het dan met reële uh, ogen? Re bekijk je de wereld dan realistisch? Ik denk het wel. Ik bedoel, ja. kijk, als ik in het oosten zou leven... dan kan ik dit gewoon fulltime doen. Hè? De yoga en de massage. En omdat dat daar helemaal ingeburgerd is. Normaal is. Maar ja. hier kijken mensen daar nog vreemd Zo. tegenaan. Ja. En is het, uh, ik denk dat het voor jezelf heel moeilijk wordt... als ik fulltime dat zou gaan doen. Dus ik denk dat het heel goed is om met mijn andere been... ook nog in de wereld te staan... Volgens de westerse wereld. Het zakelijke been. Ja, denk het wel. Dan kan ik me daar ook een beetje tegen wapenen. Want ja, goed, uh... Ik zou bijna zeggen: van, uh, Je bent een verbinding tussen Oost en West. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Goeie afsluiten. Goeie, Goeie afsluiten. De open dag dus. Wanneer was die? Zaterdag 4 september, begint om 9 uur. In het jeugdhuis. Achter de protestantse kerk op het kerkplein. Helemaal goed. Ik wens je veel publiek. Dank jullie wel. Dank jullie wel voor de tijd ook dat ik hier ja. even mocht zijn. Graag gedaan.